Misrata is al geruime tijd omsingeld door Gaddafi's troepen... die willen verhinderen dat de stad wordt bevoorraad. De politie heeft vijf medewerkers van een overslagbedrijf... in de Rotterdamse haven opgepakt. Die worden verdacht van cocaïnesmokkel en witwassen. Ook twee vrouwen zijn verdacht in deze zaak. Sommige verdachten bleken dure huizen, auto's, boten en kunst te hebben. Bij huiszoekingen op tien locaties... vond de politie onder meer 650.000 euro aan contanten cocaïne en wapens. Het onderzoek begon vorig jaar nadat de politie had ontdekt dat twee havenwerkers erg veel luxe goederen hadden. Vermoed werd dat ze die hadden gekocht met de opbrengst van cocaïnesmokkel. Ze konden bij het lossen van schepen en het opslaan van containers de drugs uit de containers halen. De vijf mannen die werden opgepakt in de buurt van de Britse kerncentrale in Sellafield zijn weer vrij. Ze worden nergens meer van verdacht. De mannen werden maandag aangehouden nadat beveiligers van de centrale... hadden gezegd dat ze zich verdacht gedroegen. Ze zouden foto's hebben gemaakt. De vijf wonen in Londen en komen uit Bangladesh. Ze werden aangehouden op basis van de Britse antiterreurwet. De arrestatie volgde op een oproep van premier Cameron om extra alert te zijn... nadat Amerikaanse troepen een dag eerder Osama Bin Laden hadden doodgeschoten. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen helder en in het binnenland lichte vorst... Morgen zonnig, maximaal van een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. AMW Verkeersinformatie: twee files. Er is een gaslek bij een tankstation op de A8. Van Amsterdam naar Zaandam zorgt het voor file tussen het Koenplein en knooppunt Zaandam 2 kilometer. Want er zijn tijdelijk drie rijstroken dicht. En Rijkswaterstaat is bezig met een spoedreparatie op de A12, Oberhausen naar Utrecht. En daarom tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg 2 kilometer file. Daar is de rechte rijstrook dicht.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 Wat kan Schalke nog tegen Manchester United in de halve finale van de Champions League? Frank Wielaerts en Ronald van der Geer. Dat klinkt heel hoopvol, Robert. Zo Terwijl het. we toch eigenlijk wel <laughs> weten dat deze wedstrijd gespeeld is. Manchester United staat met 2-1 voor tegen Schalke 04. Won de eerste wedstrijd met 2-0. Dus als je je afvraagt wie gaat er finale spelen tegen Barcelona op 28 mei... dan weet je dat dat Manchester United is. Maar goed, laten we de eerste wedstrijd wegsnijden. En dan maar eens kijken wat Schalke nog kan maken van deze uitwedstrijd in de wetenschap. Dat Manchester United op 3 april 2010 voor het laatst op dit veld verloor. In welke competitie dan ook. En dat was tegen Chelsea. Daarna is alles gelijk gespeeld of gewonnen. Nou, Schalke, ga er maar aan staan. Er zijn eigenlijk nauwelijks mogelijkheden geweest voor de ploeg uit Kelsenkirchen in het tweede bedrijf. En Manchester United heeft, ondanks dat Schalke veel bal bezit, eigenlijk gewoon controle over deze wedstrijd. Stand dus uh, nog altijd 2-1. 61 minuten zijn er gespeeld. Nieuweling bij Manchester United. Evra is in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Rafael. Hij speelt nu linksachter. O'Shea speelt aan de rechterkant bij Manchester United in de defensie. Manchester dat zich heel even meldt op de helft van uh, de Duitsers, maar uh, vervolgens de bal heeft ingeleverd. Bij uh, Gourado. Gourado breed in de richting van uh, Raoul. Die heel veel balletjes uh, op komt halen. Om af en toe in ieder geval maar in balbezit te blijven. Papadopoulos moet het dan gaan oplossen. Schalke dat wel voor het oog in ieder geval wil aanvallen. Via Heuwe dus. Die ook regelmatig op de helft van Manchester komt. Maar nooit meer dan 1 of 2 metertjes. En dan gaat het toch in een te laag tempo. Dat de bal rond gaat. Papadopoulos nu breed naar Varfant. Nog een keer zoeken. Het was Draxler die breed ging naar Varfant. Nu krijgt hij de bal weer terug. Ook hij is een beetje... Gaan zwerven. En zo komt Schalke toch ja, bijna wandelsgewijs in de buurt van de goal van Manchester. Maar moet er ook eens een keer op doel geschoten worden. In dit geval gaat er dan uiteindelijk gekopt worden door Farfan. Dat lijkt me nou niet de meest uitgesproken persoon om een bal te koppen. Dat blijkt ook wel. Want de bal gaat heel ver naast. Nog via een Manchester hoofd. Of dat dan toch weer niet. Ik dacht dat Smoling er nog aan zat. Maar uh, ik heb toch de indruk dat ik dat helemaal uh, verkeerd zie. Op dit moment. En dat er dus een doeltrap overblijft voor uh, uh, Van der Sar. De man dus die de oudste speler ook nog eens gaat worden. Die een uh, finale gaat spelen in de Champions League. De vorige recordhouder was Maldini. En uh, Van der Sar gaat dat recordje dus ook nog even breken. Als uh, Manchester uiteindelijk die finale gaat spelen. Daar gaan we gevoeglijk dan maar eventjes gemakshalve vanuit. Andersson intussen aan de andere kant voor uh, Manchester. Als die doeltrap door Van der Sar intussen uh, genomen is. En uh, O'Shea naar de rechterkant verhuist. Nu de achterlijn haalt. Voorzet kan geven. Kijken of hij een medespeler kan bereiken. Nou via wat omwegen lukt het inderdaad. Berbatov breed leggen. Steekpaasje richting Nani. Die stond weer buiten spel. Steekpaasje van Gibson. Dus als hij de bal had gehad was hij afgevloten. Maar uiteindelijk is het Noyer die de bal heeft. En dus het gevaar geweken voor Selken. Wat Van der Saar betreft natuurlijk wel een klein voorbehoud inbouwen. Hij moet wel fit blijven. Hij moet niet op de training een nare spierblessure oplopen, want anders is het verhaal van de star vroegtijdig ten einde. Ik denk dat einde. ze hem desnoods gewoon thuis op de bank zetten. Ja, dat had ik hem vandaag ook op de bank gezet, eerlijk gezegd. Maar goed, dat uh, doet men dus niet. Waarschijnlijk komt dat van de star zijn honderdste wedstrijd nog kan spelen. De actualiteit is dat Edu zich heeft gemeld in het grasoppervlak van Manchester United. Edu is uh, van beroepspits van Schalke 04. Dat geeft aan dat er wat Duitse dreiging is. Maar uiteindelijk loopt hij de bal daar waar ik heel even dacht dat er een corner zou komen, zelf over de achterlijn. Nou, ik twijfel nog steeds, want ik denk dat Smolling die bal toch echt als laatste geraakt heeft. En die corner komt er inderdaad ook. Jefferson Farfan gaat hem nemen namens Schalke 04 vanaf de rechterkant met natuurlijk de centrale verdedigers. Diezelfde Edu en Raoul in het strafstopgebied voor Edwin van der Sar. Komt die corner, komt bij de penalty stip, wordt daar doorgekopt door de lange Griek Papadopoulos, maar wel in een niemandsland waar uiteindelijk iemand van Manchester United in opduikt, lange bal geeft richting uh, Nani. Kan hij de bal ook aannemen? Nou niet, ja, dat kan hij. Sterker nog, hij kan nu de neus richting de goal zetten en een mannetje uitspelen. Is één man kwijt, komt dan vervolgens Escudero tegen. De linksachter die helemaal aan de rechterkant staat. Daar is Efra in het schapsomgebied. En Efra legt dan de bal breed. Daar waar hij ziet dat er wat mensen zijn meegelopen op de rand is dus van het schapsomgebied. Maar doet dat eigenlijk met te veel nonchalance. Waardoor hij de bal inlevert en Schalke kan overnemen. Via Farfan. De combinatie met Edu aangaan. Krijgt hem inderdaad weer terug van Edu. En dan gaat Schalke weer rondspelen op de middellijn. Daar waar ze dat gewoon rustig aan mogen doen. Ook van... Manchester dat met negen man achter de bal speelt. En dus gewoon gaat staan wachten wat Schalke bedenkt. Uchida, dan maar breed leggen richting Papadopoulos. Papadopoulos zal ongetwijfeld voor het breed leggen richting Uchida kiezen. Dat doet hij inderdaad. En de Japanner gaat dan een klein beetje naar binnen. Denkt dan, hé hey, Heuwe dus. Die kan ook wel aardig opbouwen. Is ook weer 2 meter de middenlijn overgestoken. Dus is dat inderdaad het volgende station. En Draxler wordt nog een keer ingespeeld. Manchester vindt het allemaal prima. Hoe minder energie ze verspelen... Hoe beter ook al zullen heel veel van deze spelers uh, niet spelen komend weekend uh, tegen Chelsea. Desondanks zullen ze toch de energie weer sparen zoals alleen, eigenlijk alleen Manchester dat kan op dit moment in uh, uh, zo'n wedstrijd. Als het er eigenlijk voor hun niet meer om gaat. 65 minuten zijn we onderweg in deze wedstrijd. Manchester leidt tegen Schalke met 2-1 nadat het de eerste wedstrijd al met 2-0 heeft gewonnen. En als we naar Pep Guardiola kijken, die wordt er zelfs een beetje moe van van deze wedstrijd. Zo laag is het tempo. I'd be all valentines to my sweet to lover and maid, so Pushing wel van uh, Terence Strand Derby. Hè? Dus ja, jou, jou, Jouw derby. muziek een beetje, Hans Westerhoff. Uh, terug naar uh, Manchester United tegen Schalke 04. Uh, Nederlandse inbreng, ook op de bank zo zagen wij, naast Ferguson. Die René Meulestein heeft een goede plek gekregen, die kan het goed zien. Ja, die uh, ziet het prima. En die uh, ziet nu dat een andere Nederlander zijn entree gaat maken in het veld... bij een tweede voorsprong voor Manchester United. Uh, klaas jan Huntelaar komt namelijk binnen de lijnen. Heuwe dus is eruit. klaas jan Huntelaar zou toch helemaal niet fit zijn voor deze wedstrijd. Worstelt al enige tijd met een knieblessure. Maar uh, het herstel gaat uh, wonderbaarlijk veel sneller dan men in Kelsenkirchen had verwacht. En daar is hij dan toch. In uh, de slotfase van uh, deze wedstrijd gaat hij dan misschien proberen... om als derde spits naast Raoul en Edu toch nog wat te bewerkstelligen voor uh, Schalke 04... Met nog een minuut of twintig te spelen. En dus die 2-1 voorsprong voor de ploeg van Alex Ferguson. Die inderdaad geassisteerd wordt door Meulensteen. Die dan ook een finale gaat halen. Nou. Voorlopig geen gevaar van Schalke. Want hier is Gibson. En daar is de goal voor Manchester United. Maar het is denk ik buitenspel voor Chris Smalling. Ja, het is niet denk ik buitenspel. Het is buitenspel. Bal komt vanaf de rechterkant. En Smalling staat omdat hij daar nog stond vanwege de corner een beetje te slapen. Staat dus buitenspel. Blijft 2-1. Ja, hij stond hem ook heel slecht in te schieten. Omdat hij nog half stond te pitten. Maar goed, dat doet er dan uiteindelijk toch niet meer zo heel erg toe. Andersson met een aardige actie. Maar ook hij levert dan uiteindelijk in. Dan gaan we uh, Huntelaar... Voor de Eerst in uh, balbezit zien. Nee, dat gaan we niet. Want uh, ook op het middenveld bij Schalke... ...wordt de bal uiteindelijk weer ingeleverd. Gourado en uh, nee, het is Raoul die daar de bal nog maar weer eens komt ophalen. Steeds verder uh, terugtrekkend uit de spits om toch af en toe nog eens uh, in balbezit te komen. De aanvalsleider uh, van Schalke inmiddels zijn positie daar dus overgenomen door Huntelaar. Edu staat ook voorin. Maar uh, Edu hebben we dan af en toe nog wel al sleurend in de buurt van de bal gezien. Maar daar blijft het dan ook bij. Nani heeft inmiddels overgenomen voor uh, Manchester. Skals die uh, de bal breed legt. En zoekt naar de vrije medespeler. Bij Evra, goed gevonden. Nani dan, die door kan lopen. Kan ook zomaar doorlopen richting de achterlijn. Dan terugleggen. Moet die bal eigenlijk worden ingeschoten. Dat lukt niet in eerste instantie. Valencia in tweede instantie. En dan is het probleem opgelost. En staat Manchester voor met 3-1. Is daar helemaal geen probleem meer voor zover er ook problemen waren. Is het Andersson. Die de laatste tikje geeft voor Manchester United. Hij pikt zijn goaltje dus ook nog even mee. En wil het ook nog even weten. Manchester op 3-1. Na nou, wel een goede aanval over die rechterkant. Daar waar goed de achterlijn werd gehaald. En Anderson uitgebreid gefeliciteerd wordt. Prima. Nani die zomaar door die verdediging heen loopt. Even op randje 16 inhoudt. Achterlijntje haalt. En dan weet. Dat Andersson daar staat. Die mist in eerste instantie met zijn rechter. Staat dan als eerste op. En weet dan dat hij de ruimte en de tijd heeft uit te draaien. Doet hij knap hoor ook met zijn linker. Precies langs Neuer. Die over de bal heen gaat. te laat in de hoek is. En dat betekent dat Manchester met 3-1 voor staat. En voor zover Schalke überhaupt nog iets gedacht had. Nou ja, dat waren we natuurlijk die fase waren we al lang voorbij. We gaan een herhaling krijgen van de finale van twee jaar geleden. Toen Barcelona en Manchester United elkaar ook troffen. Twee ploegen die trouwens allebei hun allereerste Europa Cup 1 wisten te winnen. Champions League wisten te winnen op Wembley. En daar dus uh, over 24 dagen weer te vinden zijn op Wembley tegen elkaar. Om te kijken wie de beste is. Manchester weet ook zeker dat ze deze wedstrijd gaan winnen. Daar komt nog een aanval voor En het weet Is het 4-1 als je even niet op staat te letten. Nee, daar wordt achterin bij Schalke wel goed weggewerkt. Manchester United weet ook dat het deze wedstrijd ongeschonden door gaat komen. En het clean record zonder nederlagen deze Champions League ook gewoon gaat volhouden. Nani nog een keer in actie dan. Twee verdedigers nu maar voor zijn neus om hem tegen te houden. Uiteindelijk valt hij en kan Nooye de bal rustig oprapen. Manchester dus op een ruime voorsprong. Het is ongelooflijk eigenlijk hè? dat je als coach van Schalke Noe 4 denkt... nou, we gaan nu alles op alles zetten. En dat uh, nog geen minuut eigenlijk je centrale verdediger eruit is. En je krijgt de rekening al gepresenteerd. Overigens is Fletcher bij Manchester United in het veld gekomen voor Paul Scholes. Wissel dus van Alex Ferguson die er wel voor heeft gezorgd dat de hele selectie vanavond... ...zonder uh, gele kaarten aan het duel begonnen is. Iedereen die ook maar een kaartje heeft of een schrammetje heeft... ...staat uh, niet, in, uh, of is niet in de selectie opgenomen. Zodoende is er geen enkel gevaar richting de finale... ...en kan iedereen dus een kaartje, zich een kaartje permitteren. Wat kan uh, Schalke nog in uh, deze wedstrijd? Behalve hopen dat de klok wat uh, sneller wil tikken dan normaal... ...en dat uh, de Leidersweg voorbij is. Edu vindt nog wel iemand aan de linkerkant. Is dat Huntelaar? Ja, dat is Huntelaar uh, die uh, bijna gevonden wordt... ...vanaf de linkerkant. Nou, bijna is niet helemaal. Helemaal. United krijgt geen balbezit. Schalke mag nog een keer een voorzet geven. Straks op het straks gebied in. Vanaf de linkerkant. Waar dus Edu, uh, uh, Raul en Huntelaar staan te wachten. Maar geen van drieën kan een hoofd zetten tegen die hoge voorzet van Gurado. Vanaf de linkerkant. bal gaat over de zijlijn. Is nog wel een Manchester hoofd aangeweest. De bal gaat dus over de zijlijn. Via de Engelse. En straks een ingooi voor Schalke 04. Maar Uchida moet even wachten. Omdat Farfan vervangen wordt bij Schalke 04. Deze aanvaller er dus af. En ja, defensieve middenvelder, centrale verdediger Matip uit Kameroen komt in de slotfase er nog bij. Ja, want dat ze heuwen dus gelijk misten, uh, dat was in ieder geval wel duidelijk. En je moet hier ook niet tegen een enorme zeepert uh, oplopen, voor zover dat niet al het geval is. Uchid heeft inmiddels ingegooid, probeert de bal door de benen van uh, Nani te spelen, dat lukt niet. De Portugees is hem uh, te slim af en mag ook nog gaan ingooien uiteindelijk. En dan kijkt hij gelijk naar de medespeler. Ja, met de handen aanraken, daar begin hij niet aan. Dus uh, ingooien laat hij fijn uh, aan een ander over, Terwijl het publiek in Manchester al uitgebreid is gaan feesten en de ploeg is gaan toezingen. Alvast een vooruitje neemt natuurlijk op de Champions League. En de Champions League finale tegen Barcelona. En de vorige twee keren trouwens dat Manchester zonder een nederlaag de finale bereikte... ...hebben ze ze allebei gewonnen. Dat was in 1999 en dat was daarna in 2008. Even opletten, want voor je het weet is het 4-1. En dan is het inmiddels weer Andersson die daar goed als eindstation vlak voor Noyer ineens opduikt. Zo staat Manchester uit het niets op de counter tegen Schalke met 4-1 voor... En dan zeg je nog, maar Typ komt erin om een enorme deceptie te voorkomen. Maar Manchester heeft het zo gemakkelijk tegen de Duitse middenmotor. dat ze er echt overheen wandelen. zonder al te veel problemen. Een counter. Die eigenlijk bijna op wandelsnelheid wordt uitgespeeld. Berbatov onzelfzuchtig. Opvallend omdat hij nog geen doelpunt heeft gemaakt. En Andersson er al wel eentje in had liggen. Hij kijkt goed om zich heen. Ziet Andersson meekomen. Die volledig vrij kan doorlopen. En de bal bijna het doel inloopt. Zover is hij al gekomen. 4-1 voor Manchester tegen Schalke. En zo wordt het toch in de zips. Ja, zelfs de manier zie waarop Berbatov wegloopt. Dat, dat is werkelijk ongelooflijk. Op sokken loopt hij. Want de man laat hem... Volledig uit zijn rug weglopen. Ik dacht dat het Escudero was. Ja, vervolgens staat Anderson ook helemaal vrij. 4-1. Inmiddels dus nog een minuutje of 13. Als Edwin van der Sar een Doeltrap gaat nemen. En zich weer een wissel aankondigt bij Manchester United. Hij wilde een goal maken deze avond. Het is hem niet gegund. Ook niet door Alex Ferguson. Want Dimitar Berbatov gaat naar de kant. En leuk dat ook hij zijn minuutjes nog mag meepikken. Michael Owen, de spits die in, ja, in zijn nadagen, dacht ik. Maar toen was hij pas eind 20 toch weer bij Manchester United terechtkwam. Nadat hij bij Real Madrid speelde, bij Newcastle actief was. En eerder al bij Liverpool. oudspits ook van het Engelse elftal. Deze Michael Owen mag plaatsnemen in de spits bij Manchester United. Wordt voor de eerste keer gevonden, maar staat buitenspel. Moet nog even wennen aan alle vrijheid, zullen we maar zeggen. Maar voorlopig twee doelbeden van Anderson in de tweede helft. Maken het leven van Schalke 04 bijna voetballend gezien ondraaglijk. Het is 4-1 voor Manchester United. En we hebben nog een kwartiertje te gaan. En uh, dat betekent dat het waar gaat dit eindigen eigenlijk voor uh, de Duitsers. Want uh, de overtuiging hebben we de hele avond gemist bij ze. Om er nog iets van te kunnen maken. Uchida nog maar weer eens uh, proberen. Huntelaar, wat sta je? Dan sta je daar in de punt van de avond. Probeert de combinatie aan te gaan met Uchida Dat mislukt. En daar komen ze weer. De Engelsen, die hebben er nog wel even, nog wel even zin in. Want uh, ja, die... Het gaat zo ontzettend gemakkelijk. Dan wil je altijd wel uh, blijven aanvallen. Bijvoorbeeld Nani. Die zou nog wel een goaltje kunnen maken. krijgt nu ook heel veel ruimte en Pssst. tijd om uh, rustig te kijken. Het gaat echt te gemakkelijk. En uh, ja, dan is het toch buitenspel. Dat valt me tegen. Want ik dacht echt dat die bal op tijd was uh, gegeven op Owen. Maar hij wordt buitenspel gegeven. Dat zou ik nog wel eens terug willen zien. Want hier twijfel ik toch een klein beetje aan. Aan de buitenkant inderdaad buitenspel. Nou, het zal een half metertje zijn. Ja. Toch wel buitenspel inderdaad. Met zijn hoofd. Dat hij uh, uh, voorbij de laatste verdediger van uh, Schalke was. Nou vooruit dan even Hij heeft die scheidsrechter gekregen. Helaas zou ik willen zeggen. En uh, moet Manchester uh, deze aanval onderbroken zien worden. Bobby Charlton zien we intussen op de tribune. Krijgen we keurig voorgeschoteld. Terwijl er ook een kans is. Notabene voor Schalke. Als ik het goed zag was dat uh, nog even Huntelaar. Huntelaar inderdaad die nog een kans krijgt tegenover van der Sar. Maar de de doelman is hem de baas. Bobby Charlton die nog scoorde in de allereerste uh, keer dat Manchester United... Uh, de Europa Cup 1 heette dat ding toen uh, nog uh, won. En dat was nog uh, onder Matt Busby. Hij was daar toen bij. Huntelaar mist dé enige echte serieuze kans. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat ook, hè? maar wat hij ook nog doet is van de star even op de schouder tikken met de voet. En voor hetzelfde geld raakt uh, onze vriendelijke doelman toch geblesseerd. Het is niet gebeurd. Schot van Edu vervolgens via Evans over de achterlijn. En de corner die hier genomen is uh, eindigt bij uh, Papadopoulos. De Griek die de bal naast de goal van Manchester United werkt. En zo gaan we langzaam maar zeker aftellen. Is het uh, hartstikke gezellig in het stadion aan de Seer met Busby. Way. Waar de supporters natuurlijk eigenlijk al in, uh, in finale sferen zijn. Ze hoeven er niet ver voor te reizen. Ik ken niet de precieze afstand. Maar uh, Wembley Manchester dat uh, zal allemaal per auto toch prima te doen zijn. En dus zal er een ware invasie zijn van uh, uh, fans uit Manchester. Straks op uh, 28 mei in uh, de Engelse hoofdstad. Die finale wordt gespeeld op uh, Wembley tussen Manchester United en Barcelona. Het zijn twee verschillende stijlen die elkaar ontmoeten. Maar misschien maakt dat juist die wedstrijd zo bijzonder aantrekkelijk. Voorlopig dus nog een minuutje of tien bij Manchester United tegen Schalke 04. En het staat echt 4-1 voor het B-elftal van Manchester United. T tantrums and dear Mr. Pre president, pre president. Dat wou ik zeggen, maar het kwam er een beetje raar uit. Vier uh, voor half elf, halve finale Champions League. Spanning is te snijden. Of niet? Nee, hè? Nee, niet echt, hè? Nee, niet echt. Nou ja, corner voor uh, Schalke. Misschien uh, dat Huntelaar nog wat uit kan doen. Hij die heeft een doelpunt gemaakt, terwijl wij lekker naar een uh, leuk muziekje zaten te luisteren. Hij stond alleen uh, buitenspel, ongeveer 3 centimeter. En wij zeiden nog tegen elkaar, laat dan lekker doorgaan, Het is 4-1, kan het schelen, maakt die Nederlander nog een goal. Vinden wij leuk in ieder geval. Trouwens, daar zag uh, Van der Sar bij die actie uh, niet zo geweldig uit. Het was een aardig schot van uh, Edu. Maar hij liet hem los en daardoor kon uh, Huntelaar doorlopen. Mocht ook doorlopen, omdat hij buitenspel stond. En die bal intikken. Hij telt dus niet. Blijft het 4-1. Ucchi daar nog maar weer is in de aanval. Waar Schalke nu veel verder mag doorlopen. En de bal over de achterlijn gelopen wordt uiteindelijk via een Engels been. En dus de corner overblijft voor Schalke. Waar Raon nog even haast mee heeft. Die was bij die actie betrokken. Raapt onmiddellijk de bal op. Ik wil de bal hebben en ik wil nog een corner nemen. Die doet ineens heel fanatiek. Legt hem neer bij de eerste paal. Daar waar Van der Sarro ook is. Die raapt dus op en dan kan Manchester eruit komen via Owen. Owen neemt de bal aan, halverwege zijn eigen helft. Heeft Uchida voor zich. Owen draait de verkeerde kant op. En uh, ja, dat levert dan balverlies op. Maar hij krijgt ook nog een duwtje van uh, Raoul. En dus een vrije trap voor uh, Manchester United. Uh, op uh, eigen helft aan uh, de linkerkant kan Owen zijn positie in de spits weer gaan opzoeken. En kan dat uh, klusje geklaard worden door een speler als Evra. Die dus uh, noodgedwongen toch eventjes in het uh, veld moest komen in uh, deze wedstrijd. Omdat. Uh, Rafael, de Braziliaanse rechterachter, geblesseerd raakt. Uh, Manchester United gaat zwaar weer eens aanzetten met uh, O'Shea. Halverwege de helft van Schalke 04 geeft dan wel een verkeerde paas. Soms moet hij daar niet willen zijn. Hij moet het mooie voetbal op de helft van de tegenstander overlaten aan Nani en Anderson. En in dit geval Owen en misschien ook wel een beetje uh, Valencia. Als Raoul het balbezit heeft, Papadopoulos gevonden. Nee, Huntelaar is dat. Huntelaar wil een steekbal geven naar Edu. Aan de rechterkant, doorzien door Efra. Maar dan krijgt Manchester United de bal toch niet weg. Edu, hij sleurt wel, hij werkt wel hard. is niet altijd even gelukkig in zijn acties. Verliest nu ook de bal. En dan kan Anderson aan de wandel door de as van het veld. En paast dan naar de linkerkant, waar Efra zich meldt. Nee, dat is Nani. Nani komt vanaf links naar binnen. Nani richting het schafselgebied legt de bal is breed. Dat is wel Efra. Dan gaat het weer naar Nani. En dan staat Nani. Niet buitenspel. Ja, dan uh, gaat uh, deze zaalvoetbalactie weer niet door. Zegt, nou niet nog wel ja. Er stond daar toch nog een Duitser, meneer de scheidsrechter. Maar die uh, trapt daar niet in. vrijtrap trap door uh, Schalke inmiddels genomen. Edu is alweer aan de wandel. Maar die wandelt wel erg veel met de bal. Ja, krijgt de vrijtrap trap mee. Overtreding van uh, Evra, de Fransman. vrijtrap trap snel genomen. Het is voor het eerst dat we de Duitsers iets snel zien doen vanavond. Op het moment dat het eigenlijk al niet meer hoeft. Uh, Gorado. Uh, en, uh, aan de linkerkant zoeken naar de vrije man. Ja, die is uiteindelijk allemaal wel uh, te vinden. Maar het gaat nu weer in wandeltempo. Raoul, die heeft net laten zien dat hij nog wel wat film van wil maken. Probeert een steekballetje. Leuk uh, opgewipt. Maar uh, levert daarmee de bal wel weer in. En vervolgens neemt Manchester over. Maar degene die daar dan uh, uiteindelijk naar voren gaat... vergeef me dat ik even net niet kan zien uh, wie dat is. Maar die is daar helemaal alleen. Want al die andere rode hemdjes die blijven allemaal keurig staan. Fletcher probeert nu een aanval uh, te onderbreken. Voor Manchester als Schalke weer komt. Achterlijn halen, bal voorgeven. Daar waar niemand is van de Duitsers. Owen oh, achterin de nota op. Terugleggen in de richting uh, van Evans. Evans zoekt dan de diepte bij Nani. Die vindt hij niet. Schot uit de tweede lijn uh, van Schalke. Maar wordt niemand bereikt. Het is uh, Huntelaar die dat dan doet. Gourado is intussen ergens in de reclameborden beland. Na een aardige actie bij die achterlijn dus Edu pikt op aan de rechterkant van het veld. Kan op zijn gemakje de tegenstander opzoeken, achterlijntje halen. Er is rugdekking, gaat die bal via Edu over de achterlijn? Ik denk het wel. Of is het uiteindelijk toch Evans die de bal als laatste raakt? Het is Evans en dus kan Schalke weer een corner gaan nemen. Het gaat zo gebeuren vanaf de rechterkant. Er zal opluchting zijn overigens in Manchester. Want vorig jaar werd de club in de kwartfinale nog uitgeschakeld door Bayern München. In 2002 in de halve finale door Leverkusen. 2001 weer in de kwartfinale door München. En in 1997 in de halve finale door Dortmund. Dus steeds als er een Duitse tegenstander uit de koker kwam. Dan ging het toch mis voor Manchester United. Nu is dat niet het geval. Schalke 04 gaat verslagen worden. Het is 6-1 over twee wedstrijden. Die corner is inmiddels genomen trouwens. Door Schalke 04. Maar levert helemaal niets op. Ja, een nieuwe corner. Omdat Valencia degene is die de bal als laatste raakt. En ontzettend veel haast nog bij Raoul om die corner te nemen. Richting Edu. Edu, rechterkant schras op het gebied. Speelt de bal aan tegen Nani. Maar geen hens gemaakt vindt de scheidsrechter. Daar denkt Edu anders over. Maar omdat de scheidsrechter er anders over denkt, kan Manchester United eruit met een actie van Andersom die dan toch zijn eigen snelheid en zijn eigen inspanning wat overschat. Uiteindelijk op de helft van Schalke gestuurd kan worden door Escudero. En dan kan Schalke het balbezit weer overnemen en gaan rondspelen op de helft van Manchester United, waar het merendeel overigens van de proef van Ferguson zich alweer achter de bal bevindt. Traksler Raul inmiddels echt als middenvelder spelend. In eerste instantie dreigt hij de combinatie aan te gaan met Smalling. Smalling geeft hem ook keurig de bal terug. Maar in tweede instantie is de tackle van de Engelse verdediger toch een stuk beter. Dan de aanvallende actie van Raoul, die nu een beetje hinkepinkt. En boos is op de scheidsrechter die had een vrije trap willen hebben. De diepte gezocht bij Manchester. Nani die daar nog maar weer eens diep gaat. Owen komt mee naar voren. Daar is het wachten op nu voor Nani. De bal gaat over Owen heen. En dan weer zoeken naar de vrije man aan de linkerkant van het veld. Evra, meegekomen natuurlijk. Die heeft er wel wat energie over. Zal wat zuinig moeten spelen, want dit weekend weer aan moeten treden. Fletcher probeert een aardig steekballetje in de richting van en Dat mislukt en Edu kan overnemen voor Schalke. Het is een 3 tegen 2, 4 tegen 2. Inmiddels Huntelaar is mee naar voren. Edu kiest voor de optie aan de linkerkant bij Draxler. Draxler in de combinatie met Edu een beetje een linkschotje, een beetje stuk hem geschoten van Edu vanaf een metertje of twintig. Terwijl we kijken naar Raoul, die eens even achter zijn uh, scheenbeschermer zoekt naar uh, daar waar hij precies uh, geraakt werd door Evans. En sindsdien heeft hij daar pijn. Ik denk dat hij even naar de kant kijkt en roept van nou ja, wissel mij maar. Want ik had net nog haast, dat gaat me nu allemaal niet meer lukken. Intussen dus dat schot van Edu gewoon over de achterlijn en de doeltrap van Van der Sar. Maar Rijnie, ik zal zeggen blijf maar lekker staan, want ik heb al drie keer gewisseld. En dat kan dus niet meer. En een wedstrijd met tien man volmaken wordt ook lastig. Dus uh, zal uh, ook Raul zich naar het einde van deze wedstrijd moeten slepen. Hij die in het verleden als spits van Manchester United of als spits van Real Madrid Manchester United twee keer pijn deed. Doelpunten maakte, die zorgde voor de uitschakeling van de Engelse ploeg in beslissende fases in de Champions League. Maar nu dus aan de verliezende kant staat. Manchester United met Nani, linkerpunt strafschopgebied komt dan wat naar binnen. Zo, hoek, kapt één man uit, geeft dan de bal aan Evra, die staat aan de linkerkant. Bal bij de tweede paal, nou daar komt hij dan net niet. Daar staan wel twee mensen van Manchester United te wachten, maar daar staat ook Escudero. En die kopt die bal uit zijn eigen strafschopgebied. Dan is het even de vraag wie we dan hebben. Nou, die pakt hem uiteindelijk op, namens Schalke 04 op eigen helft. Dan gaat uh, komen er even vanaf de linkerkant aan de wandel. En speelt om wandeltempo Schalke 0 naar de, de bal toe. Matip, die is nog fris, vindt een andere frisse man. Dat is Huntelaar, halverwege de helft van Manchester United. Draait om zijn as, vindt Raul in diezelfde as. Dan een combinatie Raul, Gourado en dan moest Huntelaar gevonden worden. Maar ja, als je heel lang niet samenspeelt, dan zijn de automatismen verdwenen. En dat bleek uit dit driehoekje ook, dat de spelers van Schalke wilden gaan opzetten. Inmiddels alweer de uitbraak van Manchester United via Owen. Owen heeft nog wel zin. aardig paasje van Nani. Kap naar binnen en schiet. En Neuer met de redding. Dat doet de Duitse prima. Het schot was ook goed hoor. Als Neuer daar niet had bijgezeten. Dan was die bal zo in de verre bovenhoek verdwenen. Owen heeft nog wel zin om weer eens een Champions League goaltje te maken. Het is alweer even geleden. 2009 meen ik dat hij voor het laatst überhaupt in de Champions League een doelpunt heeft gemaakt. En hij heeft zoveel kansen krijgt hij niet meer. Ook niet bij Manchester United om zijn minuutjes te pikken. Hij krijgt relatief weinig speelminuten in de, in de Champions League. Vandaar even deze felle actie van hem. De corner overgebleven voor Manchester United. Uh, zo heb ik eigenlijk nog zelf of nooit een corner genomen zien worden. Puur op balbezit. Laten we hem maar gewoon in de ploeg houden. Fletcher bal ver naar achter gespeeld. En uh, intussen kan Manchester wel gewoon doorvoetballen. Evra maar ineens nemen. En Owen staat dan helemaal vrij voor de goal. Maar voor hem valt de bal een beetje ongelukkig. Evra lacht even naar hem. Sorry jongen, ik wilde het in één keer proberen. En voor Owen pakt dat dan ook niet goed uit. Omdat die bal dan per ongeluk zijn kant op komt. Aardige poging van Evra. Maar ver voor de goal van Noyer langs. En dat gaan we aftellen. Want de extra tijd is inmiddels ingegaan. Twee minuten slechts. Heeft de Portugese scheidsrechter besloten uh, bij te tellen in uh, dit duel. Dus Manuel Neuer nog eens een uh, hele lange bal naar voren loslaat. Waar uh, geen schalke bij kan komen. Edu probeerde het wel, maar ziet dat hij geklopt wordt door Evans. En via Evans is Anderson weer weg. Hij die dus al twee doelpunten maakte in deze wedstrijd. Nu aan de linkerkant, Schafzondgebied legt de bal terug. Gaat aan Owen voorbij, komt dan wel bij. Valencia terecht, die moet dan weer terug naar Andersson. Maar Andersson is al op de weg terug. Die had al gezien dat deze aanval zou gaan stranden. En was dus niet meer speelbaar. Was hij overigens wel speelbaar geweest, had hij waarschijnlijk buitenspel gestaan. Nu kan Schalke de bal voorover En is Klaar-Jan Huntelaar er vandoor aan de rechterkant. halverwege de helft van Manchester United. Het is een Nederlands onderrondje. Want zijn voorzet komt terecht in de handen van Edwin van der Sar. Die hem nog maar eens meegeeft aan Fletcher. Het zijn de laatste seconden van een duel dat niet heeft kunnen boeien deze avond. Je hoopt stiekem toch als neutraal toeschouwer op een klein wondertje. Maar dat kleine wondertje is uitgebleven. Het Theater of Dreams is een dromenland gebleken voor Manchester United. Alex Ferguson wordt gefeliciteerd door assistent Meulensteen. Door de spelers van Manchester United. En door eigenlijk heel Europa. Want Manchester United mag zich gaan melden. Ook Bobby Charlton wordt gefeliciteerd. Manchester United mag zich gaan melden over twee wedstrijden... met zes eten sterk voor Schalke 04. Ja, daar zit geen moment van twijfel bij. Barcelona-Manchester United is in de editie 2010-2011... de finale van de Champions League. Op 28 mei op Wembley. Zijn Ronald van der Geer en ook Frank Wielaert... dat waren de verslaggevers. René nee, Berlus en Edwin van der Sar dus in de finale van de Champions League. Dat is mooi voor Edwin van der Sar. Mooi mooie afscheid van een mooie carrière, toch? Ja, Hans Westerhof. Dat vind ik ook. In. Ja, Als je hem zo ziet, dan zou je zeggen: van nou, gaan nou we een paar jaar door. Ja. Eh, want eh, hij ik heb nog steeds foutloos, natuurlijk. Hè. Ja, maar, maar dat, dat geldt voor meerdere spelers. Als je, als je Paul Scholes ziet, Giggs. nou, Ja, Keeks is daar nu niet, maar uh, in Zuid-Amerika hebben ze een gezegde van: uh, je moet niet naar de boom kijken, maar naar zijn vruchten. En als je naar de vruchten van deze jongens kijkt, dan zou je zeggen: van al oh, is die boom nog zo oud, laat hem een tijdje staan. Ja. ja, Raoul. Die ja, gezien, een maar het was, was een beetje een ondankbare wedstrijd voor jou. Ja, in uh, die eerste half was hij helemaal geïsoleerd. Alleen in de spits kreeg je geen bal. Daarna kreeg je Edu erbij. Ja. En dan ging je een beetje weer, uh, de achteren spelen. Om toch wat meer aan de bal te komen. Maar je ziet, zelfs toen Klaas-Jan Hunter erbij kwam, speelde ze eigenlijk met vier aanvallen. Met ja. Van der Dan ook nog bij. Ben een verdediger eruit. En onmiddellijk was het pom pom pom. Max ja. twee, go twee ja. goals. Ja. Maar dat geeft wel aan dat hun tactiek niet eens zo vreselijk slecht was. Want als ze zo waren begonnen, met een aantal, met dit soort, uh, met vier aanvallers en met, bijvoorbeeld met drie verdedigers, dan was de wedstrijd na, na twee minuten al, misschien ja. al over geweest. Het leed niet overzien geweest. Nee. Maar goed, nog heel even Raoul, want daar moeten we nu toch waarschijnlijk wel afscheid van gaan nemen in, ja. uh, in de Champions League. Drie keer de Champions League gewonnen. Het enige wat nu nog rest is uh, de, de Duitse beker. En dan met zo'n wedstrijd uh, stoppen, is dat nou precies wat Ferguson bedoelt? Dat is wat, ik denk dat Ferguson dat bedoelt. Voor de zekerheid, uh, voor de mensen die het niet weten, hij zei over Van der Sar, dit is het mooiste moment om te stoppen. Ja. Want ouderdom komt voor je het in de gaten hebt. Ja, en, uh, op de top, op de top. Kijk, ja. ik zou als Van der Sar zou zeggen, ik doe nog een jaar met 16 United, Dat zou iedereen toejuichen, denk ik. Maar niet naar een, uh, andere, naar een ander clubje. Ja. Nee, en dan waarschijnlijk ook iets vast in de basis. Misschien, nee, ja, uh, niet vast in de basis. Om de overgang van Maarten Stekelenburger mocht dat doorgaan nee, wat simpeler te maken. Nee? Nee, nee, daarvoor is de carrière net iets te groot, denk ik. Ja, is dat ja. Het, uh, van ja. de zaar onwaardig om het op die manier te doen? Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik wel. Ja. Wat vond je van deze wedstrijd eigenlijk? Nou, het verschil is gewoon toch wel groot. Kijk, als dan Manchester United met zijn B-ploeg komt... maar gewoon spelers heeft met wel een individuele actie. En dan weet ik wel, ze maakt zichzelf makkelijk. Ze speelden met ontzettend veel mensen terug. Ik heb nog nooit een Engelse ploeg eigenlijk zo uh, zien verdedigen... met echt maar tien man voor hun stafselgebied. Mm -hmm. Maar ze weten natuurlijk dat ze, er, uh, dat ze in de omschakeling... vele malen beter zijn dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan Schalke. Maar uh, kijk, ik vind het wel een beetje triest dat Schalke... Uh, met zoveel bal dus zo weinig kan doen. Er is in de hele volgende niet, niet, niet één die een man kan passeren. in, de, in, de, in een kleine ruimte. Wil curver ja. zou zeggen. Ik doe, mijn ogen doen zeer, weet je wel. Uh, hè? Want dit, dit zijn de grote voetballers. Maar ze weten zich geen raad. als de ruimte vlak bij de, uh, het doel zo, zo klein is. En dat is wel jammer. Een wonderbaarlijke ploeg, dat zou ook een 0-4, hè? dat het in de beker dan zo goed doet. Ja, maar is, dan is het Duits tegen Duits. En dan is het. Dan is het ja, bedoel, in de competitie is ook Duits tegen Duits. En dan draait het ook gewoon niet echt. Nee, dat, ja, dat kan ik, dat weet ik, daar heb ik te weinig voor gezien, denk ik. Maar dit zijn ze natuurlijk helemaal niet gewend. We ja. hebben, hebben, hebben de percentages balbezit niet gezien. Maar ik weet zeker dat Schalke veel en veel meer aan de bal is geweest. dan, uh, dan Manchester United. Maar ze verliezen wel met 4-1 en, en niet eens geflatteerd. Ja, ik heb het niet zo 1-2-3 uh, bij de hand. U weet dat we dat uh, straks nog uh, doorkrijgen. De finale op 28 mei, Manchester United tegen Barcelona. Is dat een droomfinale? Dat zijn op, de, op dit moment wel de twee beste ploegen van Europa. Dat vind ik wel, ja. Nou. Maar is het ook de droomfinale? Kortom, je kan wel een mooi affiche hebben, maar verwacht ja, je ook een nou, mooie dat wedstrijd. Is, ik, ik had ook heel veel voor, uh, me voorgesteld van uh, Real Madrid tegen, tegen Barcelona. Daar ging ik echt even voor zitten, weet je wel. Nou, dat viel, ook, dat viel zwaar tegen veel zwaar tegen, zeker van de kant van, uh, van uh, Real Madrid. Het is zo jammer dat eigenlijk op dit, op, op dit podium de wedstrijden uh, ja, eigenlijk worden vermoord. Ja, maar dan... ik, ik, ik kan me haast niet voorstellen... Uh, uh, Barcelona zal dat zeker niet doen... maar ik kan me haast niet voorstellen dat Ferguson tegen Barcelona... ook weer op deze manier gaat spelen... He, want daar, want daar lopen er natuurlijk wel wat andere spelers rond... Uh, die wel wat weten in de 16 uh, in, uh. Kijk, als je, als je Messi zoveel kansen geeft... Ook al, ook al is het met veel mensen om hem heen... maar zo dicht, bij, zo dicht in het strafselgebied... En uh, ja, dan wordt het anders. En, en Barcelona zal zeker de zijkanten er uh, bezetten en benutten... Ja. Uh, wat, wat, uh, wat Schalke uh, eigenlijk in deze wedstrijd niet gedaan heeft. Het zal geen schoppartij worden ook, denk ik. Nee, dat vind United vind ik daar geen ploeg voor uh, nee. um, om dat te doen. Nee, nee. nee dat, geloof ik ook niet. dat geloof ik ook niet. Ik had, ge ik had gedacht dat Schalke omdat ze natuurlijk wel beseffen dat ze, dat ze minder zijn... dat ze eigenlijk wel wat meer de beukten zo gooien. Veel meer eigenlijk wat, wat echt pressing zouden spelen op bepaalde momenten. Maar dat konden ze gewoon niet opbrengen. En op het moment dat ze het wel deden, was de ruimte achter hun zo groot... dat werden ze meteen afgeslacht. Wat had je nou voor idee, dat Manchester United meer balbezit had of Schalke 04? Nee, ik denk dat Schalke 04 meer balbezit heeft dan, uh, dan Manchester United. Veel meer? Nou, veel meer nog veel meer, ja. ja. 54% om 46%. Nou, dat valt, valt er eigenlijk wel me. mee. Ja, dat valt maar nog mee. Maar goed, het is wel 4-1. Ja. We, dus balbezit, balbezit hebben, ook al is het maar een beetje meer... zegt blijkbaar niet zoveel. is geen, uh, geen garantie voor de toekomst. De garantie voor niks. Goed, we gaan het uh, afronden. Uh, 28 mei, dat is uh, drie dagen voor vertrek uh, voor jou richting Mexico. ongeveer, denk ik. Of ben je dan al weg? Kan je de Champions League finale in Nederland kijken... of zie je dat in Zuid-Amerika? Nou, ik denk dat ik hem uh, 28 mei, kom je, je s'avonds laat aan. Nou, ze zullen hem wel opgenomen nou. it. It <laughs> Het zou it. kunnen, ja, het zou kunnen. Yeah. Ik wens je een goede reis uh, daar naartoe. Dank voor je vele analyses voor de NWS. Hopelijk uh, niet voor het laatst, want je komt natuurlijk aan. een keer terug... dus dan nodig ja, je hem gewoon ja, weer okay. uit. U Met U alle weet plezier. Ook wel. Uh, saludos. Gracias. Ciao. <laughs> Jeff van alweer even geleden en hi-ho, silver lining. Voetbal vandaag. Ardo Den Haag doelman Gino Coutinho is door de rechtbank veroordeeld... tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Coutinho wordt verdacht van valsheid in geschriften, grootschalige hennep, teelt en witwassen. De rechtbank achter die verdenkingen bewezen. De OM had 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. FC Zwolle heeft vrijdag nog een kleine kans om kampioen te worden in de eerste divisie. Het uitduwel met Cambuur moet dan in ieder geval gewonnen worden. Zwolle moet het dan wel doen zonder doelman Diederik Boer. Hij is voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Boer zat eerder al één wedstrijd schorsing uit. Gaat Zwolle de play-offs in, dan mist de keeper daarin de eerste wedstrijd. Ja. De Duitse St. Pauli heeft een nieuwe trainer voor het volgende seizoen. André Schubert wordt de opvolger van Holger Stanislavski, die naar Hoffenheim vertrekt. Schubert is nu nog werkzaam bij Paderborn, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. St. Pauli staat met nog twee wedstrijden te gaan op de laatste plaats in de Bundesliga. en Alison Kraus en Missing You, team voor elf, langs de lijn. Wat je noemt slecht nieuws voor RBC vandaag. De ploeg kreeg drie punten in mindering van de KNVB... vanwege financiële problemen. Algemeen directeur Jeffrey Kooistra, goedenavond. Goedenavond. Ja, de gevolgen zijn nu uh, dat jullie onderaan staan in de Jupiter League. Um, de dreigt degradatie naar de uh, topklassen. Um, is het terecht, die straf? Nou, volgens de regels uiteraard wel, hè. Uh, zoals die daar staat. Dus, dus um, daar zullen we mee moeten gaan. Ja, dus terecht. Ja, volgens de regels wel. Ja, ja ik hoor een lichte maar in het antwoord namelijk. Ja, maar... goed, de, de, de, zeg maar, wij, ik, ik, ik, en, en, wij en ik in, in, zeker persoonlijk vind dat, uh, dat het hartstikke goed is om... Uh, um, He, we, om, om het allemaal zo eerlijk mogelijk te spelen. Uh, aan de andere kant hebben we ook zoiets van... Uh, het gaat erg hard he, met het, uh, met het uh, invoeren van, uh, van regels. Maar aan de andere kant uh, uh, is het wel de enige manier... om uiteindelijk gezond betaald voetbal te gaan bedrijven. Ja, Wie is er hierin iets te verwijten? Nou, dat vind ik te makkelijk om dat zo even snel uh, te roepen nu op dit moment. Nee, maar u moest er wel even over nadenken, dus... Er zal ongetwijfeld gewezen gaan worden uh, bestuur wellicht. Is het financieel wanbeleid uh, te weinig steun van de gemeente? Ik, ik gooi maar wat balletjes op. Nou goed, te weinig steun van de gemeente, daar, daar geloof ik niet in. Want, want volgens mij is een gemeente niet uh, verantwoordelijk voor een BVO. Nee, maar misschien wel voor de steun en het overeind houden van de BVO... hebben we in het recente verleden regelmatig Nee, het enige wat je daarin kan zien is dat, dat, dat, dat, dat er een bepaalde gemeente... Is wat, wat anders in staan dan, dan, dan bij ons. Maar nogmaals, dat... Neem niet weg dat, dat wij onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Wat zijn nu de gevolgen? De gevolgen zijn dat wij uh, vrijdag moeten winnen. Ja, en mocht dat niet het geval zijn en jullie degraderen, wat dan? Dan, gaan wij, uh, dan, dan, dan, dan zullen wij uh, uh, ja, heel snel moeten gaan kijken... hoe wij, uh, hoe wij het, uh, het, het, het vervolgtraject in gaan zetten. Ja, maar daar hebben jullie, neem ik aan... Wat regeren nagedacht? is vooruitzien al over nagedacht. Ja. Precies. En dat, uh, dat, daar zullen we dan ook uh, na vrijdag. Uh, hè, op dit moment hebben wij alles gezet. Zetten wij alles op vrijdag. En na vrijdag zullen wij, uh, zullen, wij een, uh, zullen wij weer het, het, het vervolg, uh, ik denk als het moment dat wij nu al aangegeven van alles, -als, ja, dan zal dat uh, uh, ja, in, in, in de weg staan van, van aankomende vrijdag. Maar ja, dat, dat begrijp ik wel. Maar is het voortbestaan van de club bijvoorbeeld in, uh, in het geding mocht, mochten jullie het niet halen? Ja, als ik daar nu antwoord op gegeven zou ik dus uh, het vorige antwoord niet serieus nemen. Laat ik het dan anders zeggen. Is er een serieus bestaan voor RBC in de topklasse? Dat zullen we inderdaad moeten gaan. Eh, ook, ook als ik daar een ja of een nee op zou zeggen... dan, dan uh, zou dat uh, gelijk invloed hebben op, op, op de komende dagen... die gewoon ja. enorm belangrijk zijn voor ja. de... Het feit dat u hier zo omzichtig antwoord op geeft... geeft ook wel aan dat de situatie precair is hè, bij RBC. Ja, dan kom ik weer terug, dan blijf ik terugkomen op hetzelfde verhaal. Hè. Wij, wij, eh, wij zijn enorm, enorm eh, vervelend dat, hij dan ziet, eh, dat, dat op dit moment dat wij eh, ja, toch met mannen mag proberen om een om een om een gezonde organisatie neer te zetten. En dat is hartstikke lastig in deze tijd om dat zo snel op elkaar, voor elkaar te krijgen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat valt niet. Eh, ja, dat, is, dat is op dit moment hartstikke lastig voor ons. En, en, en, en, en, en daarom willen we ons graag richten op, op, op, op aanstaande vrijdag. En daarna zullen we kijken wat daar de gevolgen voor zijn, zullen zijn. Dus wedstrijd tegen FC Dordrecht, uitgerekend een club die vandaag ook drie punten in mindering kreeg. Hoe verzin je het? Ja, het is inderdaad. En wat dat betreft hè, merk je dus inderdaad dat alles. In de zomer hebben we dus vermeend gehad. En, en, en op een gegeven moment gaat dat dusdanig snel. Het, uh, moet, moet je dat implementeren? Ja, dat, dat, dat is bijna niet te doen. En, en uh, dat, dat merk je nu ook aan, aan een aantal clubs. Hè. En ik blijf daarvan zeggen wat ik net al aangeeft: Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen huishouding. Uh, maar je komt ook situaties tegen waarin uh, de huishouding dusdanig verbetert... maar dat het gewoon niet sneller kan dan dat het op dit moment gaat. En, en uh, dat is even vervelend, maar aan de andere kant, uh, dat zijn nou helemaal de regels. Ja. U wil zeggen, de stijgende lijn uh, zit erin. Uh, het is minder slecht dan het eigenlijk van de zomer was, dus gaat het eigenlijk een stukje beter. Ja, ik wens u echt veel succes um, richting uh, FC Dordrecht van uh, komende vrijdag. En uh, wat er daarna wellicht allemaal te gebeuren staat. Dank u vriendelijk voor dit moment. Algemeen directeur Jeffrey Koistra van RBC was dat. Dan nog even terug naar uh, Manchester United tegen uh, Schalke 04. U weet hoe het afliep. Uh, 4-1. En Edwin van der Sar mag nog een keer aan de bak in de Champions League... op 28 mei tegen Barcelona op Wembley. Tom Egbers nu in gesprek met uh, Edwin van der Sar. Het staat 4-1, 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Is er dan een, kun je dan permitteren om te denken, hé, hey, uh, want die wedstrijd is gespeeld, hè. Ik sta op Old Trafford, ik ben keeper van Manchester United. Ik ga weer naar Wembley, ik ga weer een Champions League finale spelen. Kun je ervan genieten dan? Um, jawel, tuurlijk wel. Maar zeg, als, als de wedstrijd spannender was geweest, uh, misschien uit wat er 1-1 had gespeeld... Ja, en een van 2-1 zou ik maar zeggen... Uh, laatste minuut uh, hun drukken nog, samen zeggen. En dan, dan is de spanning, denk ik, iets, iets meer, dan maar zeggen. Dan kan je er eigenlijk nog meer van genieten op het moment dat je dan echt haalt, zeggen. De, op zich is het de hele wedstrijd, je komt 2-0 voor. Uh, op zich is het wel, was het wel duidelijk dat we doorgingen, denk ik. Ja. Het is nu een kwestie van heel blijven, even. Ja, dat is altijd wel zo natuurlijk, dus daar heb je je hele carrière wel, uh, wel aanlopen denk ik eigenlijk. En, uh, de, de volgende wedstrijd is belangrijk en dat is nog steeds zo. Een uh, aantal jongens, zitten natuurlijk een gele kaart in de eerste helft en dan ga je toch denken van shit, uh, dat zal wat dan niet gebeuren inderdaad dat 1 één of twee nog, uh, nog, of nog een kaart kunnen krijgen. Maar ik denk dat we professioneel uitgespeeld hebben en uh, ja, mooie kansen hebben gecreëerd en, uh, ja. en, uh, en uh, ja, we staan er goed voor. Met wat je met alle respect een B-team zou kunnen noemen? Ja, nee, klopt. We, uh, we al, ja, zondag was een, uh, was een resultaat wat we, ja, dat we niet verwacht hadden eigenlijk en niet, niet, niet konden gebruiken. En ja, komen we gewoon, verloren uh, van kwam ja, er gewoon heel veel druk op de wedstrijd tegen, tegen Chelsea. Chelsea en uh, ja. en uh, gelukkig door het resultaat van vorige week konden we ons konden we experimenteren om het, uh, wat andere spelers op te stellen. Ja, want uh, dat is, voel je dat? Ik bedoel, uh, die, die wedstrijd tegen Chelsea, er zit nu echt druk op de ploeg. Nee, je zit geen druk op de ploeg, want dit, dit was echt een wedstrijd die, we, die, is, die stond op zich natuurlijk. En, uh, deze, we wilden gewoon doorgaan inderdaad en uh, dat hebben we gedaan. En uh, gelukkig hebben een aantal spelers kunnen rusten. En die zijn uh, uh, fysiek, maar ook mentaal zullen we zeggen, gewoon in je hoofd zullen we zeggen, dat, je even, uh, dat je even niet op de wedstrijd op, op, uh, hebt hoeven richten. Uh, die, zijn, die zijn klaar voor zondag en uh, daar, ja, daar verwachten we gewoon wat extra van uh, Hiro. Nou, kampioen worden en dan nog even van Barcelona winnen. Ja, het zou mooi zijn natuurlijk. Er zijn, uh, zijn lullige wedstrijden, uh, laatste wedstrijden. 28 mei, je laatste wedstrijd. Ja. Kijk ernaar uit. Het van de Sar was echt, uh, tegen Tom Echmus Overigens heeft Van de Sar opnieuw een uh, record te pakken. Uh, Makalele uh, tot nu toe 13 duels in de halve finale van de Sar speelde er 14. Het ene record reigt hij aan het andere. Tot zover deze editie van NW is Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een. Dan ochtend even met uh, Jack van Gelder. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Goedenavond. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg 50 jaar later. Jukai. Jukai is een Japans woord wat letterlijk betekent geven en ontvangen van de voorschriften. Luister zondag naar de documentaire. Help, ik word boeddhist. Jukai is voor mij toch ook een soort nieuwe doop. Over zin, discipline, schuld en boete. En een spirituele coming out. Daarmee verklaart iemand dat hij een volgeling van de Boeddha wil zijn. Zondagavond, 9 uur, Boeddhisme in Hollandok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.